Slam FM Phonefuck. Elke ochtend, dus ook vandaag om tien over half, half acht... in je ochtendshow op Slam FM Warming Up... neem iemand in de zeik in de Slam FM Phonefuck vandaag. Uh, ja. Als hij lukt is hij is fantastisch. Een stukje doorverbinden voor gevorderden. Laat ik het zo zeggen, je neemt twee shawarma-zaken. Je doet bij de eerste een bestelling... en je laat uiteindelijk de bestelling door de restauranteigenaar... doorbellen aan een tweede shawarma-restaurant. Hoe zit dat? Luister en je hoort het vanzelf. Radio moet harder. Broer, zo goeiedag. Ja, goeiemorgen met Gartus. Hallo. Hallo. Uh, bezorgt u al? Bijna. Ja, want ik wil er graag over een uurtje voor uh, mijn collega's uh, wat bij de lunch uh, bestellen. Vandaar. Ja, dat kan. Dat kan? Ja. Dat is heel mooi. Uh, dat is voor de Koningsstraat nummer 14. Hoeveel? De Koningsstraat nummer 14. Ja. Kan ik de bestelling doorgeven? Ja, zeker. Ja. Dat is uh, vijf broodjes dunner. Vijf maal dunner, ja. Met vijfmaal maal uh, patat met mayonaise erbij. Patat met vijf keer. Ja. Twee broodjes swarma. Twee swarma, ja. En heeft u iets van een uh, broodje croquet ook toevallig? Ja. ja doe er maar drie. Drie keer een broodje croquetje. En dan vier blikjes Coca-Cola, alsjeblieft. Vier uh, cola, Ja. Oh, wacht even hoor. Uh, Kunnen kun we nog voor me oplezen om de bestelling te checken ja. even? Koningsstraat nummer 14. 5 ja. Dunner. Oh, wacht even hoor. Er komt nog een collega binnen. Misschien wil die ook wat. Heeft u 10 ja. seconden? Ja. Ja, ben ik zo weer terug. En nu bellen met schumazaak nummer 2. Lijkt nog goedemorgen. Ja, goedemorgen met gaat gratis. Dus ik wil graag een bestelling doen. Ja, dat is. Ja, heeft u één momentje, pak even het papiertje waar het op staat? Ja, ik Mom heb het papiertje. Momentje oh, hoor. Oh, ja, ja, ja, pak ja, ik... ik even. Dus uh, ja, moment. Ja, daar was ik weer. Ja. ja. Kunt u de bestelling even voorlezen, alstublieft? Ja. Ik heb het staan. Dat vijf is. dunner, vijf patat met, twee shawarma, drie broodjes croquet, vier blik cola. Wacht even, chef. Vijf dunner, vijf? Ja. Ik heb vijf dunner, vijf patat? Ja. Ja? Is dat patat met of zonder? Met. Met, ja. Uh, twee brood shawarma. Uh, ik heb alleen maar dunner, hè? is ook goed? ja prima ja totaal zeven dunner ja de schuimafdeling die vervalt ja ik heb alleen maar dunner oké okay, wordt dan zeven keer dunner de twee schuim vervalt oké okay. ja wat nog meer cola zei je oh ja ik ga even herhalen ik heb zeven malen brood dunner ja ik heb vijf maal platje met ja drie maal brood kroket. en uh, vier blik cola vier blik cola oké okay, waar mag het heen Koningstraat nummer 14. Koningstraat nummer 14. En hoe laat moet het daar zijn? Met die ik eigenlijk. Je spreker, Oh. Allah hola. Allah. Şey evet, Allah Allah. Abi, je moet, zei, ga rustig halen, bij je. Zie je Ja, Turkus. Hola, hola. Abi, ik heb een bestelling een een die leren slaan, die leren slaan ze. Buur? Ze is woonplaats, niet de galurnos. B5? Nee, dat zal ik ons ronddraaien, liever. Ja, ga de gelegelen. Bro, zo, goeiedag. Ja, goedemorgen met gathuis. hallo. Hallo. Ja, uh, er ging iets mis net volgens mij. Ja, ik snap er helemaal niks van. Nee, wat, had, wat, wat zei u nou allemaal? Want ik hoorde u in het Turks praten op een gegeven moment. Ja, nou, ik zat aan u aan het praten. Ja. En toen had ik gelijk iemand anders aan het lijn. Maar wat zei u dan? Want dat verstond ik niet. Ja, nou, die, die man die, die wilde mijn bestelling doornemen. Hè? Hij zei, kan ik de bestelling opnemen? Ik zeg, in Turkse. Ja. Bestelling. Ik zeg, u hebt er gebeld om, om het door te geven? Hij zegt: nee, ik ben een zaak in Beverwijk. Oh. Ik zeg, ja, He? volgens mij is het misgegaan. Maar ik, niet ophangen of zo, maar uh, ging het mis. En, en toen zei je van, nou prettige dag nog verder en... Uh... Want ik woon heel veel, hij zegt van ja, ik kom niet naar heel veel brengen. Ik zeg, hm? Nee. Ik zeg nou daar hou helemaal niks meer van. Maar dat lijkt wel bijna een grapje op de radio. Ja, bij me, ik heb het meegemaakt. Ik doe al uh, 15 jaar zo'n zaak. Luister u wel eens naar Fem. Ja, wel eens ja. Ja, luister je ook wel eens de phonefuck? Nee, nee, nee, dat niet. Da dan nemen ze mensen in de zijk Ja, ja. Maar ja. ik dacht, buik ik word een al meer. U, u zit erin? nee je niet? Ik echt net, uh, radio. U zit in de Slam FM Foonvak, meneer oh. van Broodje Noord-Hilversum. Meteen wel reclame eventjes. Ja, nou, prima. Bedankt voor het uh, eindje dan. Lachen, hè? Lachen, ja. <laughs> maar dat was hem. Fijne dag. Oké, okay, doei, doei. Dag. Slam FM Foonvak.